Vijf uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Verdachte van moord Militaire Londen zat vast in Kenia. Syrië in principe bereid tot vredesoverleg in Genève. En Roderse blijft een eredivisie FC Utrecht, zeker van Europees voetbal. Een van de verdachten van de moord op een militair in Londen is eerder in Kenia opgepakt... vanwege banden met de Somalische groepering Al-Shabaab. In 2010 werd hij daar gearresteerd door de antiterreureenheid en later het land uitgezet. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat destijds de normale consulaire hulp is geboden. De verdachte, Michael Adabolagio, is in Londen geboren. Hij ligt nog in het ziekenhuis, net als de andere verdachten. Ze zijn na de moord neergeschoten door de politie.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 Plasterk benadrukt dat er nog goed wordt gekeken naar de veiligheid van het digitaal afhandelen van zaken. In Amersfoort is een 14-jarige voetballer bij de kleedkamers mishandeld door een man van 43. Die heeft de jongen geschopt, geslagen en bij zijn keel gepakt. Na de mishandeling is de man weggereden, hij is thuis opgepakt. Of de mishandeling iets met de voetbalwedstrijd te maken had, kan de politie nog niet zeggen.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 Een man van 25 uit Amsterdam is opgepakt. Hij heeft volgens ooggetuigen meerdere keren geschoten. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de schietpartij brak er paniek uit. Het museum was afgehuurd door de organisatoren van het feest. De politie heeft gisteren op dansfeesten in Harlingen en Wiegen tientallen mensen aangehouden wegens het bezit of gebruik van drugs. Ze zijn inmiddels vrij en hebben boetes betaald van 450 tot 650 euro... Op het dancefestival in het Gelderse Wiegen waren 20.000 mensen... 38 van hen werden aangehouden voor drugsbezit. Eerder had de politie een noodverordening afgegeven voor het feest... omdat er signalen waren dat aanhangers van voetbalclubs ADO, Den Haag en NEC... elkaar te lijf zouden gaan op het festival. Daardoor konden een aantal hooligans worden geweerd op het feest. In het Friese Harlingen, waar zo'n 700 mensen naar het feest Illegal Vibes gingen... hield de politie bijna 20 mensen aan.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 en overleden in 1970 in de Verenigde Staten. rode JC heeft zich ter nou nood gehandhaafd in de Eredivisie. De Limburgse club was in de return van de playoffs tegen Sparta... heel dicht bij degradatie, maar werd gered door Mark-Jan Fledders. Het werd uiteindelijk 2-1. Het eerste duel in Rotterdam was in 0-0 geëindigd. En FC Utrecht speelt volgend seizoen Europees voetbal. De club verloor weliswaar thuis met 2-1 van FC Twente. Maar door de eerdere zege in Enschede heeft Utrecht zich geplaatst. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de club weer Europees voetbal speelt. Het weer. Het is vooral bewolkt met af en toe zon en 10 tot 14 graden... bij een stevige noordwestenwind In de avond meer opklaringen. Vannacht wordt het een graad of 7. Morgen overdag veel zon. De wind neemt wat af. En het wordt 16 tot 20 graden.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 Ja, je hoort de muziek op de achtergrond. Er wordt niet gespeeld, dat is duidelijk. Maar er staan wel twee ploegen op het veld rondom hun respectievelijke coaches. Reinhard Wolff met Rotterdam en Michel van der Heuvel met Oranje Zwart. En er is zoveel herrie op de achtergrond. Ik vraag me af of ze zichzelf verstaanbaar kunnen maken... ...om te vertellen wat er moet gaan gebeuren in de verlenging. Want de verlenging hebben we inderdaad bereikt. Het is 2-2 geworden na twee keer 35 minuten. Eerst Willem Hersberger met die 2-1. Toen de uitvallen van uh, Robert van der Horst, die is weliswaar weer op het veld en staat in het kringetje van Oranje-Zwart met een pijnvertrokken gezicht, staat hij ertussen, zegt tegen de mannen van ook zonder mij moet het kunnen, maar de laatste vijf minuten van Oranje-Zwart in de reguliere speeltijd waren zo chaotisch. Men miste Robert van der Horst, dat was duidelijk. En uiteindelijk leverde dat een strafcorner en een strafbal op... die door Jeroen Hertzberger werd benut. 2-2 is het, we gaan verlengen. Twee keer 7,5 minuut met een golden goal, Sudden Des. Degene die scoort, die heeft deze wedstrijd gewonnen. En is dat Rotterdam, dan zijn ze kampioen van Nederland. En is dat oranje-zwart, dan gaan we volgende week nog een wedstrijd spelen. En wil Volendam gaan verlengen tegen Go Ahead? Dan moeten ze nog twee keer scoren. Frank Wielaert. Ja, een uh, gele kaart nu voor Overgoor. Uh, daar is alle commotie nu even om te doen. Het is 1-0 voor Volendam. Het is niet heel spannend, want Volendam moet er nog drie maken om uh, go Ahead Eagles te verslaan over twee wedstrijden en uh, zo te promoveren naar de eredivisie. Het is ook bepaald niet heel goed, maar er zit me toch een boel spanning op die 22 spelers op het veld, zeg. Daar wordt de wedstrijd ook bepaald niet goed van. Maar uh, uh, ja, je merkt het wel aan uh, alles. Op het veld zit er toch iets niet helemaal goed. Terwijl het bij Goethe bepaald nog geen reden is uh, tot paniek. Doen ze soms toch wel dingen die niet nodig zijn. Zoals ze uh, nu een bal inleveren. En vervolgens moet overgoorden overtreding maken om te voorkomen dat Volendam zo dwars door het midden het, het veld oversteekt. En een doelpunt maakt vrije trap. Dus voor Volendam. En de 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Zitten de laatste kilometers in de Giro van 2013 Er al op, Rio? Helemaal hoor. En het is vijf op vijf geworden voor Mark Cavendish. Hij wint zijn vijfde massasprint in deze Giro. Inmiddels boven de 40 etappe zegens in grote rondes. En dat zegt wel heel wat voor Mark Cavendish. Die zich uh, ja, in de massasprint, in ieder geval in deze Giro, voortdurend de snelste heeft getoond. Hij was nerveus voor deze etappe. Je kon het merken, want hij wilde per se ook die rode trui hebben. Maar die had hij dus al een paar rondjes voordat de uiteindelijke sprint, de eindsprint, uh, geplaatst moest worden. had hij die al binnen door een tussensprintje. Dus Cavendish ook in de rode trui. In de roze trui. Natuurlijk Vincenzo Nibali. 4 minuten en 43 seconden voorsprong op de nummer 2. Rigoberto Uran uit uh, Colombia. En dan uh, een nog ruimere voorsprong op de nummer 3 op uh, Cadel Evans. Kijken we naar de andere truien, De witte truien, De beste jongere trui is voor Carlos Betancourt. En de blauwe trui voor Stefano Perazzi. Nog even de daguitslag. 1 Cavendish voor Modolo. De Italiaan. Viviani op 3. zo op 4. Via Mescatch van de Nederlandse Argosploeg. Op uh, vijf dan op de zesde plek. Ferrari, zevende de Haas. Dan Belletti, Visconti en Paolini. Dan hebben we ze allemaal gehad. Beste Nederlander in het algemeen klassement. Op de 17e plek terug te vinden. Wilco Kelderman die heeft het prima gedaan. In deze toch wel loodzware Giro. Die voornamelijk zwaar werd door de slechte weersomstandigheden. Verder volgen we dit uh, u ook nog het slot van het golf. De Ladies Open in, uh, bij Schiphol. En we zijn natuurlijk ook bij tennis de open Franse kampioenschappen op Roland Garros. Maar eerst weer eens terug naar het hockey in Eindhoven. Oranje-zwart tegen Rotterdam in de extra tijd. Geert de Groot. Extra tijd met een uh, toetje natuurlijk uh, van die Golden Goal. Dan uh, moet je niet al te veel risico's nemen om uh, dat doelpunt te scoren. Dan gaat het erom wie van beide ploegen heeft de meeste moed. Wie van beide ploegen wil echt aanvallen. Het zou Oranje-Zwart moeten zijn met de mogelijkheid en die schiet naast. Dat is uh, de voogd, Bob de Voogd, die schiet hem naast zeg. Die krijgt de mogelijkheid al na een minuut of uh, anderhalf spelen in de verlenging om die Golden Goal te pakken. Om het uh, in ieder geval nog te verlengen voor Oranje-Zwart om de wedstrijd volgende week te raken. Te halen, maar het blijft gewoon 2-2. Robert van der Horst speelt natuurlijk niet mee. Zit met een pijnvertrokken gezicht op de bank. Of het gebroken is het sleutelbeen. Het is nog allemaal niet duidelijk. Maar hij is in ieder geval mentaal aanwezig. Heeft de mannen toegesproken. Heeft ongetwijfeld tegen die mannen gezegd vandaag moet het gaan gebeuren. Nu moeten we Rotterdam pakken. Dan hebben we in ieder geval nog een kans volgende week. En als ik dan zeker weet dat ik er misschien bij kan zijn. Dan gaat het allemaal weer wat beter. Want oranje-zwart is wel voor de helft minder hoor. Als Robert van der Horst er niet bij is. Want dan is er Achterin paniek, dan is er achterin geen stuwende kracht, dan is er aanvallend geen uh, echte motivatie om uh, erdoor te komen. Want... Als we nog even in gedachten nemen dat doelpunt, dat tweede doelpunt van Oranjes... ...waar dat doelpunt van Thomas Briels. die actie van Robert van der Horst... ...was weergaloos, weergaloos, vanaf de kop van de cirkel, het hele veld over. Hij werd aangepakt, brak daarbij misschien zijn sleutelbeen of misschien een andere blessure. Maar in ieder geval was het Thomas Briels die de bal erin schoot. Maar het was voor 90 het doelpunt van Robert van der Horst. En hij is er niet meer bij in die verlenging. Die verlenging die in de eerste helft nog 4,5 minuut gaat duren en het is... Uiteraard nog steeds 2-2. Plaatst in Nederland Utrecht zich voor het laatste startbewijs voor de voorronde van de Europa League. Of in ieder geval, dat heeft uh, Utrecht bemachtigd. Het laatste startbewijs in België ging naar Standard Luik. Standard Luik moest een, uh, daarvoor een wedstrijd spelen tegen A-agent. En het werd liefst 7-0 voor Standard Luik. Dan weer de promotiewedstrijd tussen Volendam en Go and Eagles. Een beetje de slotfase van de eerste helft, Frank. We zitten nog een minuutje of drie voor het einde van de eerste helft. 1-0 voor Volendam. Gevoelige aantelating voor Ahead uh, Eagles is uh, het kwijtraken van Overgoor. Raakt uh, geblesseerd aan zijn knie. Moet het veld nu ruimen, komt nu langs uh, de, het uitvak waar hij uh, toegezongen wordt. Maar hij had liever doorgespeeld. Is belangrijk op het middenveld voor de balans. Zoals een trainer dat dan uh, zo mooi noemt. Maar hij heeft zich uh, uh, ja, bijna onmisbaar gemaakt. En nu speelt Leon Kaak, een andere oud-graafschapper trouwens. Net als uh, Overgoor voor hem in de plaats op het middenveld. Uh, een jongen die regelmatig voor Overgoor invalt trouwens. Ingooi voor Gohead Eagles. De hoogte ongeveer van. Nee, het wordt er volgens mij zelfs een hoekschop. Want de Promes gaat er naartoe. Ik wou zeggen dat het een ingooi werd, de hoogte van de uh, corner -vlag, Maar het wordt gewoon een hoekschop. En dus een weer dreiging voor de goal van uh, Volendam. Waar het zeer onrustig is als uh, Goethe Eagles daar in de buurt komt. Deze voorzet is goed. In de richting van Kolder. Kan alleen niet koppen. Schilder kopt weg. Opnieuw ingebracht door Houtkoop. Dan weggewerkt. En dan een Tonia die de hoogte van de middenlijn opraapt. En via Lion Kaak, de nieuwkomer dus eh, op het middenveld bij Goit Eagles. De bal helemaal achteruit naar Marsman. Goit Eagles is tijd aan het winnen in deze eerste helft. en zal er in de tweede helft mee doorgaan. Maar dat is allemaal weer een beetje in het voordeel uiteindelijk van Volendam. Want dat kan op deze manier wel gewoon de wedstrijd blijven maken. Althans dat eh, blijven proberen. Het tempo is er een beetje uit. Het tempo dat er in het begin heel erg in zat. En waardoor eh, Volendam ook vlot een goal maakte. Na 14 minuten al uiteindelijk een vrije trap van Jan. Eh, Jak Tuip in... Nu moeten ze dus proberen om zo snel mogelijk ook die 2-0 te maken. Want dan krijg je uh, de poppen echt aan het dansen in uh, dit duel. Vriends, kop weg achterin centraal bij uh, Goethe Eagles. Op het middenveld opgepakt. Daardoor Turuc, nee, Faviani van Volendam wint dat duel. En dan wat heen en weer koppen uh, tussen Swiebe en Van der Linden. Swiebe wint dat uiteindelijk, want die krijgt uh, als eerste de bal met het hoofd onder controle. Kouwas gaat dan naar binnen vanaf de linkerkant, kan dan schieten. Nee, Tuip houdt de bal bij zich. Opnieuw de bal naar uh, links, naar uh, Koning in dit geval. Rondspelen van uh, Volendam rond het strafgebied, bal ingebracht naar Koewas. Die kopt wel, maar kan de bal niet voldoende richting meegeven. En zo ziet Marsman die inzet in ieder geval naast gaan. Is Volendam wel wat sterker geworden in deze wedstrijd. waarin het begin toch duidelijk was dat Goethe Eagles overtuigd was dat het beter was. Zo zag het er ook uit. Maar sinds de goal wil Volendam graag de baas zijn. Dat lukt heel aardig. We hebben nog één minuut officiële speeltijd in de eerste helft. En we gaan naar Gerard de Groot. Ja, het is voorbij. Oranje-zwart wint. Wint het duel via Rob Rekkers en Bob de Vog. Vier hem erin sloeg. Ja, het is niet allemaal helemaal duidelijk. Er was een chaos in de defensie van Rotterdam. En de Rotterdammers staan te kijken. Kijken elkaar aan. We hadden een 2-0 achterstand weggewerkt tot 2-2. Maar het is uh, Rob Rekkers en Bob de Voogd die gezamenlijk... De 3-2 op het scorebord brengen. En dat betekent dat Oranje-Zwart nog leeft in de strijd om het landskampioenschap. Dat Oranje-Zwart nog een keer tegen Rotterdam mag spelen. En wel volgende week zondag om 3 uur, ook weer in Eindhoven. Rotterdam kijkt teleurgesteld. Rotterdam is teleurgesteld. Ze waren natuurlijk dichtbij bij de titel. Maar eerlijk gezegd. Oranje-zwart was de betere ploeg vanmiddag en wint. Al was het alleen maar voor Robert van der Horst die aan de kant zit en zit te kijken. En weet dat zijn ploeg nog steeds kampioen kan worden. Maar dat moet volgende week gebeuren. Altijd op één langs de lijn. Myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherry. And sealous watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride. Kevin de Groot en Chariot. Het is inmiddels rust in Volendam. Volendam leidt met 1-0 tegen goa Eagles. Gaan wij naar Eindhoven, Oranje-Zwart winters met 3-2 in de extra tijd van Rotterdam. En dwingt daarmee een derde wedstrijd af om de Nederlandse titel. Gerard, wie staat erbij? Michel van der Heuvel, de coach van uh, Oranje-Zwart. En hij kijkt uh, nog een beetje somber, vind ik, Michel. Somber? Nee, ja. absoluut niet. Maar... Bedachtzaam. Als je ziet wat er vandaag allemaal gebeurt, dan... Uh sta bij, bijzonder heftig en ik zit net uh, in de ogen van mijn captain te kijken die uh, een, uh, een behoorlijke blessure heeft en uh, de ploeg heeft moeten verlaten en uh, dat houdt mij bezig. Wat is er uh, aan de hand, is dat al duidelijk? Nee, maar het, was, het is wel serieus, exacte exact, uh, diagnose weet ik niet, maar uh, het is wel serieus. Nog geen prognose dus voor volgende week, want die derde wedstrijd heb je er in ieder geval uitgesleept. Nou ja, ik denk dat dat uh, niet meer dan terecht is. Vinden wij uh, tot de 2-0 uiteindelijk uh, het beste hockey spelen, de meeste kansen creëren en terecht op 2-0 komen. Daarna door de omzetting met uh, het wegvallen van Horst achterin, bracht wat chaos. We kwamen er wat makkelijk wat corners en uh, is het toch 2-2 en dat we dan de mentale weerbaarheid hebben. Om uh, in de verlenging ons weer terug te rechten en uh, de goal te maken dat vind ik wel zinnig knap. Werd maar eens duidelijk hoe belangrijk die is hè, voor uh, Oranje Zwart. Dat is, duidelijk, dat is duidelijk, ja. Hoe heb je de ploeg uh, op de rails gekregen? Gisteren was het matig tegen Rotterdam, de 2-0 nederlaag. En vandaag was het uh, vanaf het begin al meteen erin. Ja, wat je niet moet vergeten is de omstandigheden Rotterdam en Eindhoven qua veld zijn. Een enorm groot verschil. Ik vond dat we gisteren uh, iets te afwachtend waren, niet agressief genoeg. Op dat vlak hebben we wat zaken veranderd. maar ook positioneel hebben wat dingen gedaan om, uh, om in ieder geval uh, ja, breder, gevaarlijker te zijn. En dat werkt in ieder geval keurig. En dan deze week gebruiken om, hopelijk voor, jou, voor jullie niet, maar je vreest het wel, dat, dat is dat bedachtzame in jouw blik op het ogenblik, dat Robert er gewoon niet bij is, Robert van der Hoorst, volgende week. Dat kan van alles gebeuren. Misschien is Mink wel wat terug, we weten het niet. <laughs> Oké, okay, we gaan het zien volgende week om drie uur. Oranje-zwart in de derde wedstrijd tegen Rotterdam om het kampioenschap van Nederland. Gaan wij weer even naar Parijs. De Open Franse daar Mark Brassen. Verder nog steeds op de baan? Ferrer nog steeds op de baan op koer suzanne lenglen Stond 3-0 achter in de tweede set tegen Marinko Matosevic uit Australië. Ja, die schrok waarschijnlijk zo van de voorsprong dat hij de zes games die daarna kwamen inleverde. En dus de tweede set zomaar terwijl die ja, dus 3-0 voorstond 2-0 achter kwam in sets. Want de eerste set was ook al door David Ferrer gewonnen. 6-4 en 6-3 in het voordeel van Ferrer. Die ook alweer een breek voorstaat in de derde set. 2-0 voorsprong dus voor de Spanjaard. En dan lijkt hij het toch gewoon in drie sets te gaan afmaken. Maar Tossovic, ze kan ze dus wel gehad. Maar ja, ook veel fouten. Dat zit een beetje opgesloten in het spel van de Australiër. Hij speelt heel snel, neemt de ballen snel, wil veel tempo maken. Ja, als dat lukt, dan is dat natuurlijk prachtig om te zien. Maar het neemt ook uh, veel risico, brengt dat met zich mee. En, en als het dan niet lukt, als de timing er even niet is, ja, dan maakt hij toch ook wel uh, heel erg veel fouten. Vraag jij je misschien af, goh, hoe is het toch met Kiki Bertens? Nou, dat vragen we ons hier eigenlijk allemaal wel af. Die zou de derde partij spelen op baan drie. Nou, daar stond Eerst een vrouwenpartij, dat was de eerste partij. Die duurde 2,5 uur. Daarna kwam een mannenpartij. Ja, die, staat die staat er, die er nu dus nog zijn, steeds ja. op. Ja, Seppi, die staat er nog steeds op. Tegen Meijer. Seppi serveerde in de vierde set voor de winst. Stond 6-5 voor, mocht zelf serveren. Had hij het uit kunnen maken, had Kiki Bertus nu op de baan gestaan. Maar hij verloor zijn service, verloor vervolgens de tiebreak. En dus zitten we daar in een vijfde set. En uh, ja, moet Kiki Bertus nog langer wachten voordat zij de baan op kan voor haar partij tegen Sorana Kirstea. Om even te vergelijken bijvoorbeeld met het Centercourt. Daar staat de vierde partij er inmiddels al op. Maar ja, op de baan van Kiki Bertens zijn ze nog niet eens klaar met partij 2. Dus het wordt een latertje voor Kiki Bertens. Ja, uh, nou ja goed, een voordeel of hoe je het uh, ook wil noemen. Haar tegenstandsterren die moeten net zo lang wachten. Sorana, Kirstea. Dus wat dat aangaat uh, ja, is het gelijk verdeeld en is er niemand in het voordeel. Het wachten is dus op uh, Kiki Bertens. David Ferrer nog altijd 2-0 voor tegen Marinko Matosevits in sets. En ook in de derde set leidt hij met 2-0. Roda JC blijft behouden voor de Eredivisie en daar er zag het lange tijd niet naar uit. Want Sparta nam brutaal de leiding in Kerkrade door een goal van Bilate. Maar in de tweede helft kwam Roda terug met dank aan twee vrije trappen van Mark-Jan Held van Kerkrade en hij praat nu met verslaggever Richard van der Made. Mark-Jan, ooit zo'n ontknoping meegemaakt als deze? Nee, absoluut niet. Ik heb gisteren wel naar Robben gekeken in de Champions League finale. en uh, Ik heb nog met Robben in, in, in, in jeugdteams gespeeld. Dus wat dat betreft uh, ja, gaf me dat wel een boost gisteravond. En een gevoel van, ja, uh, nee, het zou toch wat zijn als dat uh, morgen zou gebeuren. En uh, ja, dan gebeurt het eigenlijk ook nog. En ja, dat is eigenlijk wel uh, heel bizar dit. Had je nog wel hoop gaandeweg de tweede helft? Het bleef maar 1-0. Ja, absoluut. Alleen, uh, ja, we wisten natuurlijk dat dit de allerlaatste kans was om uh, Roda in de Eredivisie te houden. En ja, ik had gewoon het gevoel van, uh, helemaal met een moesje erbij. Het hoeft maar één keer een balletje goed te vallen en dan uh, wordt het 1-1. En dan uh, is het gelijk weer spannend. En, uh, ja, dat het dan uit twee vrije ballen komt, dat, uh, ja, dat is voor mij uh, is dat natuurlijk uh, heel bijzonder. En uh, ik denk het mooiste moment uit mijn carrière. Ja, die eerste zat er fantastisch in. Ja, absoluut. En uh, ja, die raakte ik echt perfect. En uh, ja, die tweede was het eigenlijk een beetje een psychologisch spelletje met de keeper. Ik wist uh, dat hij zou gokken op die hoek. En zonder uh, drie mannen in onze muur die goed wegsprongen. En uh, ja, het gaat creëren zodat ik hem eigenlijk gewoon simpel binnenkant voet binnen kon schieten. De druk was enorm bij Rode JC. Dat was ook uh, denk ik wel merkbaar bij jullie op het, uh, op het veld. Hoe belangrijk is dit voor de club? Ja, dat is denk ik uh, van levensbelang. Ik denk dat, uh, dat het financieel allemaal een stuk uh, minder zou gaan, zou gaan worden. Hè, als we zouden degraderen. En uh, ja, je hoort ook uh, links en rechts dat mensen van uh, kantoorpersoneel en zo... Uh, dat, die, uh, dat de aflopende contracten niet zouden worden verlengd. En uh, ja, dat geldt natuurlijk ook voor spelers. Uh, uh, voor, voor, uh, ja, voor jongens ook zoals ik. En zo. uh, ja, je weet niet... Uh, wat de club dan nog wil en kan. En uh, ja, goed, uh, wat dat betreft is het, uh, is het natuurlijk uh, fantastisch dit. En uh, dit verdient de club ook met dit stadion. En, en deze achterbannen hoor je denk ik gewoon in de Eredivisie. Jouw trainer die zei na afloop zo'n seizoen mag niet nog eens. Er moet echt wat veranderen. Ik ga binnenkort uh, daar ook over praten. Wat vind jij dat Roda moet gaan doen? Ja, daar ben ik het wel mee eens natuurlijk. Maar persoonlijk denk ik dat, uh, dat de druk door de positie... waar we bijna het hele jaar hebben gestaan, dat die gewoon heel groot was. En dat uh, heel veel jongens daar moeite mee hadden... om, om onder die druk uh, hun niveau te halen. En, en uh, ja, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is geweest. Ik denk dat als we een paar plekjes hoger hadden gestaan... dat dat heel anders was geweest en dat je dan heel veel... Uh, veel beter was gaan voetballen. En dan, uh, ja, dan word je misschien tiende of achtste of zo. Maar uh, ja, goed, het was niet zo. En uh, ja, we, hier moeten we wel van leren, inderdaad. En, uh, maar ja, goed, eerst maar eens een feestje vieren. Tot zes uur, NOS langs de lijn. Met sport en muziek.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 NCC uit de jaren 80 en the things we do for love. Het is bijna half zes. Dit is Radio 1. Zo het uitgebreide weer. Maar eerst de hoofdpunten met René van Brakel. De meerderheid van de Tweede Kamer is woedend... dat en woningcorporaties een groot aantal bouwprojecten hebben stilgelegd. Corporaties moeten een verhuurdersheffing van kwart miljard euro betalen... en ze zeggen dat ze daardoor niet genoeg overhouden voor investeringen.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 En Marco Verhoef weet er alles van. Met in het oosten nog een paar buien, maar verder is het droog. En de buien in het oosten gaan waarschijnlijk ook wel verdwijnen. Met de nadruk op waarschijnlijk, want vannacht schampt er af en toe wat. Meestal en zal in Duitsland vallen. Dan zit u nou echt vlak tegen die Duitse grens aan. Dan zou er ook nog wat nattigheid naar beneden kunnen komen. Verder droge opklaringen. minimumtemperaturen temperaturen 6 of 7 graden. Dan morgen een droge dag in het hele land met geregeld zon. De meeste zon in het westen. Matige wind staat er. Het wordt 18 graden. Ik zou zeggen dubbel en dwars oké. Okay, de van de dinsdag ook nog wel, met lokaal zelfs 20 graden. Maar later op dinsdag, waarschijnlijk in de avond, begint de kans op een buien weer toe te nemen. Woensdag en donderdag dan minder zon en meer buien. En dan is het middags 15 of 16 graden. Bij verkeersinformatie viel op de A12 Den Haag Utrecht door werkzaamheden. Tussen nieuwe brug en Harmelen, 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn we het in het vervolg van de wedstrijd tussen Volendam en Ahead Eagles. Eerst gaan we naar Roland Garros. Robin Hazen speelt daar morgen zijn partij in de eerste ronde... tegen Kenny de Schepper uit Frankrijk. Hij heeft een Nederlandse naam omdat een van zijn ouders uit België komt. Hazen kreeg dit seizoen een nieuwe Spaanse trainer... en speelde andere toernooien dan normaal. Een andere voorbereiding dus op Roland Garros. Vorige week werd hij in Nice in de kwartfinale uitgeschakeld door Monfies. Monfils. En dat is op zich geen schande. Maar hoe gaat het nu met hem? Goed, uh, ik heb uh, ja, mijn schema iets omgegooid door, uh, door naar Barcelona. Het eigenlijk had ik uh, die week daarna vrij uh, in, mijn training, of in mijn wedstrijdprogramma. En ik besloot toen na die wedstrijd om, uh, ja, om gewoon Estoril Quali te gaan spelen. Omdat ik eigenlijk al wekenlang echt goed in de trainingen sta te spelen. En een wedstrijd gewoon niet het niveau haal wat ik wil halen. En, uh, dus ik had wedstrijden nodig. En, uh, en dat heeft goed uitgepakt, want sindsdien... Uh, ...sta uh, ik één beter spelen en ook beter resultaten. Dus, uh, dus dat uh, uh, was misschien ook een beetje geluk, maar uh, het heeft goed uitgepakt. Hoe zou je je seizoen tot nu toe omschrijven? Ja, oké. Okay. Uh, het is uh, wat ik zeg, ik begon het jaar uh, ja, toch met nieuwe, nieuwe dingen. En, uh, en dan uh, verlies je misschien wat meer dan dat je hoopt. En, uh, maar ja, toch een half finale gespeeld, twee kwartfinales gespeeld... Uh, tegen uh, nu uh, een uh, Isner en een Dokker gewonnen... En uh, ja, dat zijn toch goede overwinningen. Zijn dat ook overwinningen waar je een soort van boost van krijgt? Geef je dat even, net even dat setje, wat je misschien wel even goed kan gebruiken op dat moment? Nou, sowieso. Je, je wil natuurlijk uh, meten met de beste van de wereld. Je wil een stap maken. Ik sta dan nu 70 van de wereld. Maar mijn doel uiteindelijk op wat lange termijn is nog steeds die top 30. Ja, wil je die top 30 halen, moet je van dit soort jongens winnen. Uh, dus zo simpel is dat. En dat geeft je natuurlijk wel meer vertrouwen als je ook daadwerkelijk van dit soort jongens wint. We bent eigenlijk lange tijd onze echte nummer 1 geweest. Uh, nu is Igor Seisling daarbij gekomen. Jullie, uh, nou, dat is om het even. Uh, in hoeverre motiveert jou dat? Of hou je daar helemaal niet mee bezig? Nou, ik hou me inderdaad niet heel veel echt mee bezig. Uh, ik vind het gewoon leuk dat hij het goed doet. En dat hij, uh, dat hij nu zo hoog staat. Um, maar ben je ook en... eager genoeg om die absolute nummer 1 te zijn van Nederland? Nou ja, tuurlijk. Je wil uiteindelijk, ik, ik wil hoog op de internationale ranking. En als ik... Uh, als ik daar stijg, dan word je misschien automatisch nummer 1 van Nederland. Uh, en zo zie ik het meer dan dat ik nu ga vechten om die nummer 1 plaats in Nederland. Het is, iets, het is leuk, maar ja, het is ook niet uh, mijn doel om jarenlang nummer 1 van Nederland te zijn. Uh, mijn doel is op die internationale ranglijst en daar de resultaten te halen. Uh, natuurlijk is het gewoon fijn dat als Igo nu die toernooien speelt, dat je inderdaad gewoon die prikkel krijgt om... Uh, uh, om, om natuurlijk ook gewoon blijven doorgaan, te, te, jezelf te verbeteren. En dat, dat maakt het leuk. Uh, maar dat is, dat is een positieve prikkel, denk ik. In plaats van dat je echt met elkaar het gevecht aangaat. Ken de schepper? Die ben je in Casablanca alles eens tegengekomen. Hè? Wat kun je over hem zeggen? Ja, uh, als je hem ziet, uh, dan is het een jongen. Dan verwacht je niet dat het een tennisser is. Uh, af en toe dan, uh, dan slaat hij ook ballen. Dan denk je, nou, hij is ook geen tennisser. En dan slaat hij opeens heel ongelooflijke uh, ballen, dat je denkt van ja, oké, okay, waar komt dat opeens vandaan? Dus een hele wisselvallige speler die ontzettend goed serveert. En uh, ik zou op moeten letten, want in Casablanca was het, uh, won ik net aan, in de derde set. Uh, waar ik uh, eerst set gewoon oké okay speel, maar een beetje op een gegeven moment begon te duwen. Omdat hij alleen maar fouten zocht fout naar fout naar fout. Uh, en toen ging hij ze op een maken, maar ik bleef duwen. Ja, en dat mag niet gebeuren. Ik moet wel maar blijven, blijven tennis en eigenlijk spelen zoals ik bijvoorbeeld in Madrid tegen Lodra heb gespeeld. Dat natuurlijk een tennis is die veel met zijn service doet, veel zin voor die speelt. Maar ik was toch agressief en ik probeerde hem achterin te houden en mijn spel te spelen. En dat moet ik eigenlijk ook tegen Kenny de Schepper doen. Uh, je hebt heel vaak heel erg veel pech gehad als het gaat om die loting. Even een gewetensvraag. Toen je deze loting zag, maakte je haar toen stiekem een heel klein sprongetje? Uh, nou, het enige grenslem waar ik op zich redelijke lotingen heb, dat is op Roll'n'Gro. Dus, uh, dus, uh, dus hier uh, ja, maakte ik me nog niet zo heel veel zorgen. Uh, maar het is inderdaad, ik heb zo vaak uh, uh, echt... Ja... Klote loting om het zomaar te noemen. Want het is echt verschrikkelijk. Uh, altijd hooggeplaatste spelers bijna. En, uh, en dan is het natuurlijk lekker als je sowieso geen geplaatste speler tegenkomt. Dus, uh, dus daar ben ik al sowieso blij mee. Robin Haas speelt dus morgen tegen Kenny de Schipper uit Frankrijk. En hij sprak met Matthijs Westraten. a hit for Nena and Kim Wilde any place any time anywhere ja, de winnaar van de Champions League, Bayern München... is zojuist onder erbarmelijke weersomstandigheden geland in München. Enkele duizenden supporters waren er op de been te komen... om hun ploeg nog uh, te begroeten. Maar de spelers en de technische staf zijn zo snel mogelijk de bus ingesprint. Nauwelijks een kans geweest om uh, elkaar te zien. Dat zou trouwens sowieso maar een kleine huldiging zijn. Want de echt grote huldiging van Bayern München... vindt pas plaats na de Duitse bekerfinale. Die aanstaande zaterdag wordt gespeeld tussen Bayern en VfB Stuttgart. Wie mogen wij komend seizoen verblijden in de Eredivisie Volendam... of? Go aan Eagles, we hebben nog één helft te gaan. Frank Wilaert. Uh, 49e minuut zitten we in. We zijn net begonnen aan de tweede helft. En het gekke is dat iedereen meer naar de tribune zit te kijken dan uh, naar de wedstrijd. Het is 1-0 voor Volendam. En in de rust kijkt iedereen, wat ik eigenlijk in de eerste helft al aangaf, elkaar aan van... nou, het zou nog best wel eens kunnen. Maar Volendam moet er gewoon nog drie maken om naar de Eredivisie te promoveren. En intussen loopt uh, uh, het vak waar de fanatieke aanhang van Volendam zit... althans het vak dat de meeste herrie maakt, uh, langzaamaan leeg... En uh, lopen ze weg en stromen ze wat meer uh, de hoofdtribune op. En gaat daar de herrie langzaam maar zeker richting de hoek. Daar waar wat go eagles fans zitten. Er zitten er namelijk een paar wat los in het stadion. En uh, de herrie komt nu dus ook langzaam zeker wat dichterbij. De trommels uh, zijn wat uh, verschoven. Je kunt hier gewoon rondom het stadion lopen en de lege plekken inpikken. Als je de stewards een tikje overbluft. En intussen voetbalt Volendam. Uh, vrolijk door en heeft het al een halve mogelijkheid gehad om de 2-0 te maken na de rust. Nu krijgt het een hoekschop via Kouwas. En uh, gaat Fafiani in hoog tempo richting de hoek om die uh, hoekschop te gaan nemen. Tegelijkertijd kijkt heel Volendam de andere kant op. Want daar komen de fans van de thuisploeg allemaal langzaam maar zeker toestromen. Kouwas met de voorzet. Nog een hoekschop voor uh, Volendam. Opnieuw Fafiani uh, de hoek in. En uh, de Eagles fans langzaam maar zeker opschuivend naar de andere hoek van het stadion. Daar waar de hoekschoppen nu genomen worden. En uh, daar komt hij van Fafiani. De tweede op rij. Nu is hij lang. Marsman hoog boven iedereen uit. Heeft de bal klem vast. Geen probleem voor de doelman. ...van Goethe Eagles. En uh, dat allemaal om maar aan te geven... ...dat er niets aan de hand is in uh, deze wedstrijd... ...voor de ploeg uit Deventer. Want het verdedigt een 3-0 voorsprong... ...en heeft dus nog wat doelpuntjes te goed voor uh, Volendam. Maar die 1-0 zorgt er toch voor dat er uh, ja, een vreemd soort... ...het kan allemaal nog sfeer hangt hier aan de dijk in Volendam. We zitten in de 51ste minuut. En het gaat er uh, ja, nogal vreemd aan toe. Het is 1-0 voor Volendam. De Deloitte Ladies Open zit erop bij de help. Op die uh, International, op Schiphol. Uh, Stefan Vrij heeft dat voor ons allemaal bekeken. En wie is de winnares geworden? De winnaar, eh, winnares is Holly Claiborne uit uh, Engeland. 22 jaar. Het is haar eerste jaar op de Tour. En uh, de Tour is nog niet zo heel lang bezig. Haar vierde wedstrijd is dit op de Tour. En ze wint meteen uh, knappe prestatie. Uh, drie slagen had ze voorsprong. Eindigde op min acht. Dus uh, dat heeft ze knap gedaan, die Engelse. Een groot talent, absoluut. Wat je voor de Nederlanders kunt zeggen. Uh, Christel Bouillon, de verwachtingen waren hoog. Zij begon de dag als derde. Maar is uiteindelijk als twaalfde geëindigd. En twaalf, dat was ook eigenlijk het, uh, het magische getal voor haar. Want op hol twaalf vandaag ging het mis. Daar uh, verloor ze drie slagen. Had ze die drie slagen niet verloren. Had ze ook niet gewonnen. vandaag was ze uh, vierde geworden. Nu is het uh, geëindigd op een level paar En een twaalfde plaats voor Christel Bion als beste Nederlandse. Dankjewel, Stefan. Meerkamster Nadine Broers heeft opnieuw gezorgd voor een topprestatie... in het prestigieuze gala van het Oostenrijkse Gutsis. Eindigde ze als tweede op de zevenkamp. De jonge atlete scherpt in haalde haar persoonlijke record voor de derde keer aan. Ze behaalde 6345 punten. Landgenote Daphne Schippers was niet geheel fit, maar vocht zich naar de derde plaats. En de waterpoloers van Schuurman BZC zijn in de strijd om het Nederlands kampioenschap opnieuw op voorsprong gekomen. De titelverdediger won voor eigen publiek het derde duel tegen UZSC met 8-5. En de stand in de best of 5 is nu 2-1. Volgend weekend valt daar de beslissing. When you were alone in the city. Wouter Hamel en Lucky Fons III en Girls in the City. Ja, het laatste ticket voor de Europa League gaat naar FC Utrecht. Utrecht verloor vanmiddag in de Galgenwaard met 1-2 van FC Twente. Maar dat eerste duel al met 2-0 in Enschede gewonnen. Bij de rust in Utrecht stond het vandaag 0-2 door goals van Tadic en Chatley. Maar kort na de rust maakte Duplan de verlossende 1-2. En volgens Mike van der Hoorn had Utrecht moeite om met beide benen op de grond te blijven... na die 2-0 overwinning eerder deze week. Ja, dat was echt heel lastig. Ik bedoel, uh, ja, je wint 0-2, maar je weet het, uh, dat ze met twee spelers uh, heel gevaarlijk zijn. En dat bleek wel. Ja, we kwamen uh, heel goed uit het startblok en uh, ja, we wachten op onze goal. En uh, ja, ze schieten twee keer, twee keer in de kruising. Ja, dan denk je wel van, wat is dit? Utrecht eindigde in de reguliere competitie als vijfde. De ploeg was de best of the rest. En dus is het misschien wel verdiend dat Utrecht Europees voetbal heeft. Jan Wouters. Verdiend...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 Ja, we zijn het hoogste geëindigd, dus ik denk over het hele seizoen genomen zijn wij het meest stabiel geweest nu in vergelijking met Twente. Het dreigt nu trouwens een leegloop bij FC Utrecht voor volgend seizoen, want veel spelers staan in de belangstelling van andere clubs. Bijvoorbeeld Mike van der Hoorn, de trainer over een eventueel vertrek van zijn verdediger. Ik was aan het twijfelen of ik een diplomatiek antwoord zou geven of een, of een eerlijk antwoord. Um... Als hij dit jaar niet vertrekt, zitten de topclubs te slapen. Maar ik hoop dat hij uh, ervoor kiest om zich nog een jaar verder te ontwikkelen en in Utrecht blijft. En Van der Goor zelf weet ook nog niet of hij blijft. Ja, dat ligt eraan uh, wat de andere clubs willen en uh, wat Utrecht wil. En uh, ja. ja, ik ben wel een jongen die uh, met het niveau uiteindelijk meegaat. En uh, ja, je zit niet voor niks bij jonge Oranje ook. Bij, bij zo'n mooie selectie. En uh, ja, we gaan het zien of ik het niveau mee kan. Maar voorlopig uh, blijf ik nog hier. En voor FC Twente is het seizoen dus geëindigd zonder Europees voetbal. Een teleurstelling voor Alfred Schreuder. Maar volgens de trainer past het wel bij het seizoen. Nou ja, ik denk dat je naar het hele seizoen moet kijken. En dat is het allerbelangrijkste. Uh, wij zullen moeten leren van de, de, waar het mis is gegaan. En dat heb ik ook net tegen de groep gezegd. De laatste maanden uh, zal er gewoon een stijgende lijn. En hebben we Twente gezien wat we willen zien uh, voor de toekomst? En uh, daar moeten we aan, aan blijven werken. En, uh, en Utrecht moet je gewoon feliciteren, want ze hebben het uiteindelijk verdiend gehaald. Dan de promotie tussen Roda JC en Sparta. Het werd vanmiddag in Kerkraden 2-1. Bij de rust stond het nog 0-1 door een goal van Bilate... maar twee vrije trappen van Mark-Jan zorgden voor de ommekeer. en zo blijft Roda behouden voor de Eredivisie. Toch leek Roda lange tijd op de Eerste Divisie af te stevenen... maar uiteindelijk kon iedereen bij Roda betrokken... die daarbij bij betrokken is, dus opgelucht ademhalen. Ook trainer Ruud Brood. Ik zou er niet aan moeten denken om uh, zo het veld af te stappen. Die kans zat erin.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 En als je om je heen kijkt, ja, dit, dit hoort zeg maar altijd in de Eredivisie. En de grote man bij Roda was dus Mark-Jan Fladerers. Met twee vrije trappen hield hij Roda in de Eredivisie. De middenvelder hield de hele wedstrijd hoop op een goede afloop. Ja, ik had gewoon het gevoel van, uh, helemaal met een moesje erbij. Er hoeft maar één keer een balletje goed te vallen en dan wordt het 1-1. En dan uh, is het gelijk weer spannend. En, uh... Ja, dat het dan uit twee vrije ballen komt, dat, uh, ja, dat is voor mij uh, is dat natuurlijk uh, heel bijzonder. En uh, ik denk het mooiste moment uit mijn carrière. Lange tijd zat er een stunt in voor Sparta, maar de Rotterdammers verloren. dus toch onnodig, vond trainer, uh, de trainer van Sparta Henk ten Katen. Want Roda was, was volgens hem absoluut niet de bovenliggende partij vandaag. Ze hebben geen kans gehad, ze hebben één kans gehad met uh, de Beulen, die hem uh, voorlangs gaat. Dat is eigenlijk de enige echte kans die ze gehad hebben. En de rest is eigenlijk een beetje toevalsvoetbal. Ze knallen dat ding maar hoog voor de pot op die lange de moes. En die kopt dan even wat door en die doet wat. En, ja, en is het is de greep. hopen dat hij goed valt. Hij viel eigenlijk niet goed. Ja, ten kate. Hij kwam een paar wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie... aan het roer bij Sparta. Moest de club via de playoffs naar de Eredivisie loodsen... maar slaagde daar dus niet in. En volgend seizoen is hij geen trainer meer bij Sparta. Hij hoopt wel dat de club volgend jaar dan toch maar promoveert... Ik hoop dat ze in ieder geval uh, volgend seizoen een rol van betekenis in de Jupiler League gaan spelen en uh, het kampioenschap gaan pakken. Want uh, de club is er klaar voor. Een fantastische club die eigenlijk in de Eredivisie divisie hoort. En na vandaag vond ik dat wij er eigenlijk al hadden moeten zijn. Dan Volendam tegen Go Ahead Eagles, nog altijd bezig aan de dijk. Het stond 1-0 nog altijd, Frank Wielaert. Dat is het nog altijd na een uur voetballen. 1-0 voor Volendam. De gemoederen op de tribune zijn inmiddels weer bedaard. 200 man waren opgerukt tot achter de dugout van Volendam. Maar toen de speaker vroeg of ze weer terug wilden gaan door hun eigen vak... om daar hun ploeg aan te moedigen, gingen ze allemaal ook tot ieders verbazing. En dus is alles weer zoals het was aan het begin van de wedstrijd. De vrolijkheid komt uit het vak van go eagles Want die 1-0 voorsprong van Volendam, die kunnen ze gemakkelijk hebben. En Volendam is eigenlijk niet echt gevaarlijk geweest nog in het eerste kwartier van de tweede helft. Het is alles behalve een goede wedstrijd. Het is eigenlijk heel lelijk, maar dat hoort ook bij echte finales waar het ergens om gaat. En bij go eagles zal er niemand rouwig om zijn. Of het nou mooi is of lelijk als ze maar naar de eredivisie gaan. Eigenlijk hebben ze dat afgelopen donderdag met die 3-0 thuisoverwinning al wel afgetrokken. Dwongen een vrije trap voor Volendam in de middencirkel. Fafiani gaat achter de bal staan. Is eigenlijk een middenvelder waar het spel vandaan moet komen. Hij moet het verdelen, maar staat nu centraal achterin. Eventjes... Hij gooit de bal de diepte in, in de richting van muren. Die maakt een overtreding en zo kan Goheid Eagles een vrije trap gaan nemen. En de ploeg uit Deventer neemt werkelijk overal alle tijd voor en geeft ze ongelijk. Want iedere seconde die ze de tijd krijgen, zijn ze een stapje dichter bij de Eredivisie. En dat zou voor het eerst zijn in 17 jaar tijd, 1996. Toen degradeerde de ploeg uit Deventer als nummer 18 uit de Eredivisie. En sindsdien zijn ze al een keer failliet geweest en komen ze dus van ontzettend... Ver weg. Begroting van 2,5 miljoen euro. Het stelt allemaal niet zo gek veel voor. Maar het kan allemaal wel straks actief zijn in de eredivisie. Als het vandaag niet al te dik verliest van Volendam. Vooralsnog staat het wat dat betreft er prima op. In Volendam is het 1-0 voor de thuisploeg. Voor het laatst deze middag gaan we nog even schakelen met Parijs. Met Mark Brasser. Die ongetwijfeld goed nieuws heeft over onze Nederlandse. Ja, nou ja, kan, uh, je bedoelt Kiki Bertens, hè, denk ik. Ja, ja, ja, ja, die Nederlands. Ja, die kan eindelijk de baan op. De partij tussen Andreas Seppi en Leonardo Maier is uh, eindelijk afgelopen. Seppi heeft hem gewonnen dat had hij eigenlijk in vier sets moeten doen. Nou, hij doet het uiteindelijk in vijf sets. We zijn daar om elf uur vanmorgen begonnen op baan 3. We zijn zeven uur verder. Het is bijna zes uur hier in Parijs. Er zijn twee wedstrijdjes gespeeld en Kiki Bertens mag eindelijk de baan op. Haar eerste rondepartij zometeen tegen Sorana Cristea. Goed nieuws nog voor de fans van David Ferrer. Hij is inmiddels klaar op koer. Suzanne Lenglen. Hij speelde tegen Marinko Matozovic in Australië. Goede partij gespeeld. David Ferrer. Begin van de tweede set een beetje lastig. 3-0 achter. Hij won die set toen met 6-3. En won het zojuist de derde set won hij met 6-4. Nadat hij bij 4-4 door de servers van Matozovic brak. En het vervolgens professioneel uitseveerde. Dus David Ferrer onder in het speelschema bij Roger Federer. Federer eerder vandaag dus door. En David Ferrer is ook door. Ik ga mijn blik, mijn aandacht leggen op baan 3. Daar dus zometeen Kiki Bertens tegen Sorana Kiers there. One can have a dream, baby. Two can make a dream.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 We promise Just take two The tree Altijd goed in het kader van de muzikale opvoeding. Een plaatje van Marvin Gaye in de uitzending samen met Kim Weston en It Takes Two. Ik kan u nog melden dat Celtic de Schotse FA Cup heeft gewonnen. Celtic won in de finale met 3-0 van Hibernian. Zo dus Kiki Bertens tegen Sorana Kirstea op Roland Garros. En het verloop van die partij kunt u straks volgen om tien uur... als Jeroen Stompors langs de lijn presenteert. En het vervolg van de wedstrijd tussen Volendam en Ahead Eagles om promotie naar de Eredivisie... kunt u straks beluisteren in het uitgebreide NOS-journaal met René van Brakel... en daarna bij de collega's van de VPRO in het programma Plot. Voor nu bedankt voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.